Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hongarije zet over anderhalve week speciale eenheden van de politie in... om de grens met Servië te bewaken. En als het parlement toestemming geeft... stuurt premier Orbán ook het leger naar de grens. Daarmee wil hij voorkomen dat Hongarije overspoeld wordt door vluchtelingen. Volgens premier Orbán gaat het niet om honderdduizenden vluchtelingen, maar om miljoenen. Afgelopen nacht zijn duizenden vluchtelingen met bussen naar Oostenrijk gebracht. Ze mochten tijdelijk doorreizen omdat de situatie in Hongarije uit de hand liep. Duizenden van hen zijn direct doorgereisd naar Duitsland.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 In Syrië zijn gisteren 47 doden gevallen bij gevechten tussen islamitische staat en andere rebellengroepen. De gevechten zouden bij de stad Marea zijn geweest, op 20 kilometer van de Turkse grens. IS treedt daar onder meer tegen het regeringsleger van Assad. Gisteravond kwamen in het zuiden van Syrië zeker 37 mensen om door twee bomexplosies en gevechten. En in Jemen heeft de Arabische coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië regeringsbouwen gebombardeerd die in handen zijn van Houthi-rebellen. Volgens omwonenden raakte het ministerie van Defensie in de hoofdstad Sana'a zwaar beschadigd. Ook het presidentieel paleis werd geraakt. Verder zou een weeshuis zijn getroffen waarbij een onbekend aantal mensen is omgekomen. Het weer nog in het zuidoosten, een paar buien. In het noordwesten breekt soms de zon door en het blijft vrijwel overal droog. Het is zo'n 16 graden. Ook morgen is het fris en wisselvallig. En dit was het. En... ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Knopendiemen 8 kilometer. Door een kapotte auto op de A1 richting Amsterdam staat bij een Brugge 5 kilometer file. Ongeluk op de A9 Amsterveen richting Alkmaar bij Akersloot. 2 kilometer, de weg is weer vrij. A9 Amsterveen richting Diemen bij Knopendiemen 3 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag door een ongeluk. Twee rijstroken ook dicht bij Delft-Zuid. 5 kilometer file vanaf Kleinpolderplein. A16 Rotterdam richting Breda bij, tussen Knopend de en knopen Rillekerk. 5 kilometer door een ongeluk.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 TV. Zo werd het even na drie uur. Goedemiddag en welkom terug bij Zandvoet op Zaterdag op CFM. Jo, is Jacqueline Govaert en Make More Sounds. Nou, wat gaan we in de tweede uur allemaal doen, Robert John? Na, na de volgende plaat, luisteraars, gaan we eerst eens even uh, bijpraten met uh, Willem Boer. Beter bekend als Willem Bruist, onze collega. Want die was een van de drie ZF-emmers die uh, zes uur lang op de paal heeft gezeten. En wil natuurlijk even weten hoe dat allemaal uh, verlopen is en uh, wat zijn indrukken daarover waren. Dat allemaal naar de volgende plaat. Uiteraard gaan we tegen de klok van 20 over drie weer schakelen met, uh, S, met Joop van S. Wat is voor ons aanwezig bij de voetbalwedstrijd SV Zandvoort tegen het koninklijke HFC. Oh ja. En de tussenstand toen we hem verlieten was 1, 1 tegen 0. 0. En verder natuurlijk was wellicht tussen de muziek door Zandvoorts nieuws in het kort. Er is ook genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. En heel veel lekkere muziek inderdaad onderweg. Waaronder deze van Shepard. Hier is Geronimo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 Ik zie van, even lekker mee met deze van Shepard, de Geronimo. Het is uh, elf minuut over drie. Nou, hij is inmiddels uh, aangeschoven aan de, de microfoon. Willem Bruist, goeiemiddag. Een hele goede middag natuurlijk. Goedemiddag. goedemiddag. Een bijzondere goede middag. Een bijzondere, hele bijzondere goede middag. Heb je het allemaal een beetje overleefd dat paal zitten? Uh, nou ja, ik kan weer normaal lopen. Uh, ik kan thuis weer rustig op de bank zitten zonder ja? dat ik denk van, hmm, hmm, ja. hmm. Nee, nee, ik ben er inderdaad uh, heel goed van bekomen zelf. Want ik zal je heel eerlijk vertellen, voor de mensen die dit niet gedaan hebben. Um, op het moment dat je erop klimt, dan, dan, ben, je, uh, ja, dan ben je gewoon van oké, okay, dit doen we eventjes. En als je er van die paal afkomt, dan heb je zoiets van nou, ik ben er toch wel anders afgekomen dan dat ik eigenlijk verwacht had. Ja, maar wel een heel trots gevoel. Bijzonder trots. Ja, ja En niet zozeer omdat je dan de, uh, dat je echt goed weet dat je de actie gesteund hebt. Maar gewoon. Uh, voor mezelf ook uh, Wat een hoop luisteraars niet weten Is dat ik uh, toch wel een, een, een Lichtelijk ernstig uh, <laughs> uh, Geval van mensen ben Die, die hoogtevrees hebben Ja En, ja, en, ja. en, ja, en, en dat is, dat is uh, Voor mezelf is dat een overwinning geweest Een hele grote overwinning zelfs um, En ik weet gewoon Kijk als je die paal zit Je gaat, je gaat, je gaat alles over denken ja, Iets anders kun je niet doen je kunt wel van recht vooruit blijven kijken. Maar ja. het is donker. Dus uh, op een gegeven moment heb je de lichtjes van Zandvoort ook wel gezien. <laughs> en uh, dan ga je er gewoon een beetje nadenken over. over, over de, ja, bijna zou ik zeggen: de zin van het leven. Maar dat hoeft niet, maar dat weet ik wel. Maar het is toch... Uh, je laat een hele hoop dingen voorbij gaan, eventjes. Ja, dan zit je zo hoog uh, op die paal. En die gaat ook nog uh, flink heen en weer, hè, heb ik vernomen. Het ging, uh, ging behoorlijk. Ja. Zo. Ja, ik was uh, blij dat ze daar een soort van een bushokje mee hadden gemaakt. Want die zit met de rug naar de zee toe, zeg maar. En uh, dus ook lekker uit de wind. Maar ja, op een gegeven moment ging de wind ging draaien en... Uh, nou, ik kan je vertellen dat de bittere ballen vlogen door de hokken heen, hoor. Ja, ja, Geweldig. Maar de social media heeft jou tijdens die zes uur uh, niet, uh, niet met rust gelaten? Nee, nee. Ik heb zelfs al een, uh, een uh, berichtje gehad van Facebook. Of ik dit nooit weer wou doen. Want uh, ik ben overspoeld uh, met berichten. Het is. Het, het is het, uh, dat denk ik van. Uh, volgens mij zitten de mensen continu op hun telefoon te kijken. Of op hun laptopje of wat dan ook. Uh, ze bleven berichten sturen en nou, op een gegeven moment... om niet geheel onbeleefd te zijn... ja, dan ga je ze toch beantwoorden. En uh, ja, totdat je merkt dat, uh, dat je duimpjes dusdanig kort worden. Ja, ja, ja. Want dat schuiven <laughs> iedereen. Ja. Mooi. Nee, maar het was overweldigend en uh, ik had het niet verwacht. Nee, maar ik heb ook hele mooie afbeeldingen van jou gezien. Oh, ja? Op een gegeven moment helemaal in kerstsfeer. Die was ook leuk. In kerstsfeer? Ja. Ja, die kant gaan we weer op, hè? ja. Ja, ja ik, ik heb de meest vreemde, de meest vreemde dingen heb ik voorbij zien komen. En, uh, maar goed, uh, weet je, ik zat er niet alleen natuurlijk. Er zijn een hele groep mensen, zeg maar. Uh, die, die zijn eigenlijk een beetje verenigd... Uh, ja, officieel zou, uh, zou ik het eigenlijk niet doen. Maar goed, het bloed gaat toch niet waar het gaan kan. Ofwel, gaat het dan wel even? Nee, het bloed kruipt niet waar het gaat. Ja, gaan bij kan. jullie, maar bij ons niet. Nee, bij, bij, nee, ons, bij ons, ons, ons niet. niet. Nee. Nee. <laughs> en ik heb dus een Facebookpagina opgezet... Uh, dat heet De Paalzitters van Zandvoort... En dan had ik in, in twee dagen ik, 45 mensen nog zitten. En ik denk van, nou, hartstikke goed. Ja. Dus het leeft wel, de actie leeft De wel. actie leeft ontzettend. Ja. Ja. Ik krijg overal uh, respons. van, wat overal, uh, ja, bijna zijn alle delen van de wereld, uh, die is er gewoon mee bezig. Iemand die een affiniteit heeft met de Noordzee, met Zandvoort, reageert gewoon. Ja. En dan denk ik van, nou uh, Willem Bruis, als je ze doorgaat, dan mag je er wel een account bij hebben. Ja, je past het al meneers. Maar jij maakt dus nu inderdaad, zoals je al zegt, nu onderdeel uit van het illustere gezelschap van paalzitters. Van paalzitters, ja. ja nou, ja. dat geeft een apart gevoel. Het zijn toch, uh, je kan die jouw ervaringen met hun uh, natuurlijk heel goed delen. Dat is ook de achterliggende gedachte van die Facebookpagina, de Paalzitters van Zandvoort. En ja. je merkt ook gewoon van, uh, er worden foto's gedeeld en er worden uh, ervaringen gedeeld. En... Maar dit gaat nog een vervolg krijgen. Ik ben ermee bezig. <laughs> Ja, nou een Nieuwe actie. Kan je een tipje van de sluier oplichten? Ja. Uh, ik probe, nou ja, goed, morgenavond is het feest natuurlijk. Ja, klopt, hè, maar in, uh, goed, het, het is nog niet zo ver. Want er zit nog een held op de paal. En uh, ja. tot morgenavond. Ik bedoel, Huig uh, Molenaar... Die, uh, die is begonnen met dit alles... en hij eindigde ook met dit alles... Um, de actie gaat gewoon door, hè? De, de actie gaat gewoon door. En wat ik, wat ik kan zeggen nu, op dit moment, ja, op de stemnauwkeurig kan ik dat niet zeggen, maar ik heb net in contact gehad met uh, Talassa, met, uh, De, organi ja, de, ja, de organisatiecomité uh, daar. Ja, zit. en ja. De, de thuisbasis van het geheel, zeg maar. En uh, we zitten nu op ruim 32.000 handtekeningen. Zo mooi. Ja. mooi! Mooi, mooi, mooi. Applaus waard. Er kan nog steeds getekend worden. Kom lekker naar het strand. Het, uh, het is hartstikke mooi weer. Uh, de voorspellingen die worden alleen maar beter en beter en beter. En uh, ik zou zeggen, gewoon ga er naartoe. Teken die petitie. En met z'n allen gewoon mooi afsluiten. Dat we kunnen zeggen: van... hartstikke mooi, maar die we ons niet voor de kustmis voor. Willem, hele mooie woorden. Dank je. En uh, ja, daar houden we het op. Daar houden we het op. Daar inderdaad. Op. Willem, uh, super. Je samen met nog twee andere CWM-collega's. 3 keer ja. 18 uur op de paal gezeten. Grandioos. Top Presta. Tijd van Madonna. Ja, onder meer uh, hits als de uh, Material Girl La Isla Bonita. En deze ook, hè? Je de Like a Virgin bij CFM. Nou, het is uh, bijna 10 minuten voor half 4. Voor het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd. SV zalvervoort tegen HFC gaan we weer over naar Duitsersveld. Daar is Joop Fres aanwezig. Joop, nogmaals, ja, goedemiddag. Inderdaad. We spelen in, de, in principe de laatste minuut van de eerste helft. Het zal wel iets bijgetrokken worden, denk ik. Het uh, is een beetje stilgelegen, het is ook een gehele kaart geweest. Uh, dat heeft een tijd nodig. Maar Zandvoort dat, uh, krijgt van Lieverlee steeds meer ruimte om te voetballen. We krijgen dan ook meer kansen voor Zandvoort. Met een hele mooie kans van uh, Maurice Mol. En als... Die bal raak was geweest. Oh, oh, oh, oh. Hij had je doelpunt van het jaar hmm. hij, hij komt uh, half hoog en hij haalt in één keer voluit. Dat was een, een half meter boven de, boven de lat. En, uh, dat was natuurlijk jammer. Maar goed, uh, Sanford is dus uh, goed bezig. Hij uh, uh, heeft de bal goed in de ploeg. En ja, Uiteraard kun je het niet constant voor 100% van de tijd hebben. Maar Sanford uh, de, doet het goed. Jorik Schmid mag de bal nu in het veld gaan brengen. Dat heeft hij ondertussen gedaan. Naar uh, Misha Neem je terug naar Schmid. Uh, het, ja, het loopt tegen de Russen, dus het soms niet altijd te meer maken met die 1-0 voorsprong. Dat hele mooie doelpunt van Mol. En je kan ook merken dat jongens plezier hebben om te voetballen. En ja, het, het is allemaal gunstig op dit moment, uiteraard. Even kijken, wie was daar? Dat kon ik kon het niet zien hier vandaan, ik zit dan helemaal aan de kant van grond. Uh, mijn ogen zijn ook niet meer van 20 jaar, dus dat, uh, dat uh, moeten we eventjes in rekenschappen houden. Bouw van de oort, Naar nou, probeer daar mond te bereiken, ging niet goed, terug van de oort speelt daar um, een aardewerker, aardewerker raakt de bal kwijt, er komt een verre bal en dat kan de Sandford heel makkelijk uh, oplossen daar, doet het niet goed in principe en dan gaat hij weer heen en weer pingpongen en daar is het, uh, het, het sluitsiaal van de scheidsrechter en uh, ja, dat is inderdaad voor de rust, de stand is 1-0 en we gaan rusten en uh, Sanford mag straks uh, ja, tegen de wind in en dat is over het algemeen wat... Uh, wat... Beter verstandig, je kan technischer spelen, beter die bal uh, inspelen uh, dan uh, rekening houden met de wind. Dus uh, ja, ik verwacht nog wel wat uh, spektakel in die tweede helft. Op. Dankjewel, Jan Frens. En voor de tweede helft komen we uiteraard straks weer bij je terug. En hier zijn de Talking Heads. van Whitney Houston in een nieuw jasje gestoken. Door Nathalie La Rosa. Je de Somebody. En dat was natuurlijk op het origineel van Whitney. I want dance with somebody. Het is één minuut voor half vier geworden... voordat we het evenementagenda gaan doen. Eerst nog even een plaatje en een berichtje. Uh, ja, dat dus het gigantische evenement. De historische Grand Prix. Het driedaagse race-evenement. Gigantisch geslaagd, inclusief het muziekfestival. En het volgende evenement is de even speciale aandacht. Want volgende week staat de Kermer Golf Country Club weer internationaal in de belangstelling. Het KLM Open dat gespeeld wordt van 10 tot en met 13 september... is een van de grotere Europese toernooien. En hij heeft uiteraard over golf. Dat de beste Nederlandse golfer Joost Luiten meedoet was al bekend. Inmiddels is het spelersveld bekend en zal Luiten geduchte tegenstanders krijgen. Naast golflegende Tom Watson komen er 18 spelers uit de top 100 naar Zandvoort. Rider Cup-spelers Jamie Donaldson en Miguel Angel Jimenez zijn grote namen. De hoogstgenoteerde speler is de nummer 20 van de wereldlanglijst... Martin Keimer, de Duitser, die het toernooi in 2010 won. Interessant is ook de nieuwe Engelse golfgeneratie Tommy Fleetwood... Tyrrell Hatton, Eddie Pepperell, alle drie uit de top 100 spelers. Maar ook oud-toernooiwinnaars als Peter Hansson, Darren Clark en Ross Fisher... zijn gebrand op de titel. Volgende week donderdag en vrijdag starten ongeveer 150 spelers. En vrijdagavond, volgende week vrijdagavond, wordt dan bekend... welke 75 golfers doorgaan voor de prijzen. Zij zullen starten op de volgorde van prestatie. De beste uiteraard in de laatste flight. En zondag rond 4 uur volgende week... zal de winnaar van, het 18de, van de 18e Green van de Kahneman Golf Country Club... gehuldigd gaan worden. Tot zover het nieuws over het KLM Open wat er aan gaat komen. Een geweldig spektakel hier in Zandvoort. En CFM is er natuurlijk bij, hè? En CFM is er bij. Ja, uh, speciale verslaggevers en fotografen. Maurice Mulder. Uh, Wie hebben we nog meer? Ja, dat vind jij. Uh, ja, <laughs> uh, ondergetekende uiteraard. En okay. dan hebben we nog David Habie. Ok. Donkey De zaterdagmiddag van CFM gingen we back to the 80 Samen met Curious the Kill the Cats, de Down to Earth. Ja, het is weer tijd voor de evenementagenda. Is het vandaag een lange lijst, albert John? Nou, redelijk. redelijk het valt redelijk, me hier of redelijk, niet? Ja, ik zal mijn best doen om het op een Matthijs van Nieuwkerk manier voor te lezen, want dan gaat het wat sneller. Heel goed, heel goed. Goed, we beginnen met het, eh, het EK Zandsculpturenfestival. U denkt, dat is al achter de rug. Dat klopt, dat is al inmiddels afgelopen... maar u kunt nog op verschillende plekken in Zandvoort de beelden bekijken. Verdeeld over het Badhuisplein, Kerkplein en het Raadhuisplein... staan de beelden die u kunt bezichtigen. Meer informatie over de, de route en dergelijke kunt u vinden... op www.zandsculpturenroute.nl www.zandsculpturenroute.nl uh, dan is er natuurlijk, uh, ondanks het feit dat de, G de historische Grand Prix achter uh, ons ligt dat weekend, kunt u nog steeds naar het Zandvoortsmuseum aan de Zwaaruweestraat nummer 1. Want daar is de historische Grand Prix-tentoonstelling. To het Zandvoortsmuseum uh, is, is voor deze gelegenheid ingericht als Hall of Fame. Met de winnaars van de Grand Prix in Zandvoort. Er is een grote samenwerking uh, in Zandvoort, omdat dit een belangrijk evenement is van dit jaar. U kunt nog deze historische Grand Prix tentoonstelling... tot 4 oktober bezichtigen in het Zandvoorts Museum. En uh, dan gaan we naar Boeddha, 5 september. Dus zoals gezegd, Boeddha at the Beach Dance Party. Lekker dansen op zomerig global mix van jazzy grooves... Latin, Arabisch en Balkan beats en African rhythms... tot funk, dance en trance. Dat allemaal in de haven van Zandvoort vanaf 8 uur tot 12 uur. Uh, dan gaan we naar maandag. Dan is het tijd voor golf. Ja, nee, niet het KLM Open Golf. Nee, het Laudel en Hardy Open Golf. En dat wordt verspeeld op de Open Golf Zandvoort Duintjesveld nummer 3. Ik denk dat het inmiddels de inschrijving vol is, maar wie weet, loop even langs Laudel en Hardy. Wellicht dat u nog mee kan doen. Inschrijven is 50 euro en voor OGZ-lenen 35 euro. Uiteraard is alles inclusief een perfect buffet en drie consumpties. Lauwen Hardy open. Ook al golft u zelf niet, ga dan even kijken aanstaande maandag. U bent van harte welkom op Duimpjesveldweg nummer 3. Open Golf Zandvoort. En zoals gezegd, op 10 september dan barst het golfgeweld los op de Kenner Golf ⁇ Country Club. Het KLM open. Het KLM open wordt gespeeld op de Kenner Golf ⁇ Country Club. De oudste linksbaan van Nederland. En is prachtig gelegen natuurlijk in onze Zandvoortse duinen. En wilt u gaan kijken, ga dan kijken. Want het is de laatste keer dat het op de Kenner Golf en Country Cup... verspeeld wordt voorlopig. Dan gaan we weer een beetje in de richting het, de, de, de najaarritme. Om het zo maar eens te zeggen. En dan ook de pubquiz is weer terug. En dan hebben we het over de Café Koper. Op 11 september is het zover. Om 9 uur begint dat s'avonds. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm... in een gezellige ambiance. Onder leiding van hun quizmaster, Steven... Dat allemaal Café Koper, Kerkplein nummer 6 op 11 september vanaf 9 uur. En dan gaan we naar 13 september. Dan is het weer tijd voor de, komt-ie weer, Jutters Kofferbakmarkt. En dat speelt zich allemaal af op het Gasthuisplein... van 10 uur s morgens tot 4 uur s middags. Al drie jaar, lang, uh, jaar blijkt dat, dat de kofferbakmarkten in Zandvoort... een groot succes zijn. Een gezellig evenement met veel terugkerende standhouders en gasten. Ook toeristen weten inmiddels de weg te vinden... naar de kofferbakmarkt in Zandvoort. En uh, vorig jaar werd het ook al heel erg druk bezocht. Dat allemaal op 13 september van 10 uur morgens tot 4 uur s middags. En de locatie? Het Gasthuisplein. Dan gaan we naar Notique, Club Notiek 23. Op 13 september vanaf 2 uur tot 11 uur s avonds. is het tijd voor Notiek Nazomerfestival. En uh, vanaf 2 uur treden uh, diverse bands op. En uh, Uiteraard Van Kessel komt ook langs. Onze eigen Zandvoortse band. En dat allemaal uh, vanaf 2 uur tot 11 uur. En er uh, is een barbecue... Meer informatie kunt u uiteraard vinden op de website van Club Nautiek nummertje 23 voor inschrijving en wat kosten en dergelijke. Een heerlijke nazomerfeest bij na Nazomerfestival... vanaf 2 uur tot 11 uur op deze 13 september. En we gaan op 13 september om half drie gaan we weer jazzen... want dan is het weer tijd voor jazz in Zandvoort... met niemand minder dan Scott Hamilton. Op 13 september aanstaande gaat het 15e, u hoort het goed, seizoen van de concertenreeks Jazz in Zandvoort van start in Theater De Krocht, Grote Krocht 41. Meer informatie over de Jazz in Zandvoort concerten... en over dit concert met Scott Hamilton op 13 september... kunt u vinden op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Kijken we even vooruit naar 18 september... en dan heb ik het over de Zandvoorts Masters. Sikwipark Zandvoort is dan weer de thuishaven voor de Zandvoorts Masters. Op 18, 19 en 20 september zal voor de 25ste maal... het populaire Masters Weekend georganiseerd worden. En met diverse raceklasses en tijdschema's... Kijkt u dat allemaal even rustig in u, terug op www.circuit-zandvoort.nl www.circuit-zandvoort.nl Dus autoliefhebbers, op 18, 19 en 20 september een groot kruis door uw agenda. En op 19 september, dat ook nog even, is er weer een muziekfestival. Oktoberfest, Bierfest. Dat op zaterdag 19 september. Tot zover. Dankjewel, Albert-Jan. En wil je het evenementen nalezen? Download dan ook de CFM app en dan kan je alles nalezen onder evenementen.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 Oh, oh, oh, oh. Ik weet niet hoe. Oh, oh, oh.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 Ik zou je willen kooien en dan geleidelijk kondooien, maar ik weet niet. Hij nee. weet niet hoe, hij, weet niet, hij nee. weet niet hoe. Ik zou je koning willen kronen en in paleizen laten wonen. Nog spelen, bouwen en dan was nog van je houden, maar ik weet niet hoe. Oh, oh, oh. Maar jongen toch, hij weet niet hoe, de singel van Gersen Meen. Uiteraard naar het origineel van Benny Nijman en ik weet niet hoe. Zodra dan gaan we weer naar Duintjesveld, naar de van de tweede helft van de wedstrijd van vandaag. SV Sanford tegen de koeninklijke HFC. White ja, tijd om weer uh, te gaan schakelen naar Duintjesveld. Joop naar Joveners, de tweede, wets, uh, tweede helft van de wedstrijd... Uh, SV Salford tegen de Koninklijke HFC. Nogmaals, goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag Rob en Albert Dan. En luister uiteraard alleen eens even complimenten voor je muziekkeuze. Want het is natuurlijk een schrikkelijk mooie muziek die je zojuist uh, draait. Goed, dankjewel. Dat heb ik gezegd. Ja, nu gaan we naar Salford. Dat in de... 10 e minuut van de tweede helft, 13e minuut van 13 de tweede helft, uh, met 2-0 voorkwam zomaar. Uh, Max Adenberg ging de stads op het stadsopgebied in, werd neergelegd en Maurice Mol ontfermde zich over de penalty en uh, die, die ging er flekkeloos in. Alhoewel eigenlijk à la Schilles van afgelopen woensdag. Uh, de keeper zat <laughs> toch wel op de goede hoek, maar kon er net niet bij komen. Maar goed, uh, Sanford, die, dat leidde dus met uh, 2-0. En net een anderhalf minuut geleden was het uh, een loontocht van de Zandvoortse uh, verdediging. Die ervoor zorgde dat de spits van uh, HFC vrij voor uh, uh, um, Smith kwam. En uh, ook de bal achter hem plaatsen, waardoor de stad nu 2-1 is. Ja, en uh, Zandvoort, dat uh, moet nu gaan komen, denk ik. Want uh, je moet toch opgepast zijn, het zal toch maar een doelpuntje komen. En dan sta je ineens gelijk. Dan gaan we uh, aan een uh, berg. Nauit berg, nog steeds naar uit berg. Geef een paar opzij. Daar is Jessen, Jessen de haan gaat 60 meter gebied in en die wordt van de bal afgezet, Wel op een correcte manier. Maar de bal gaat over de achtlijn. En Zandvoort mag akkoorden nemen voor Zandvoort te zien vanaf de linkerkant van het veld. Uh, geen haast, uh, jammer. Uh, dat, uh, dat hadden wij wel. We willen lekker snel voetbal zien natuurlijk. Maar die bal wordt nu neergelegd. Uh, dat kan je kan niet zien hier vandaan. Uh, een uh, mag zijn die die bal gaat nemen. Het lijkt me jester de Ik wil het niet zeker. gaat die bal komen. Hoog voor de uh, doelman. En die keeper kan het wegboksen. Wordt uh, teruggekopt. Sandvoort uh, uh, is een heel hard schot. Maar over. En Sandvoort had uh, hier uh, toch een lekker kansje. had. Ik moet uh, nog steeds die 2-1-thans uh, beelden ja. nou, <coughs> en ik maak mij sterk dat ik nog meer doelpunten kan maken, want tegenstander is niet echt gezegd, ik heb van het. En, ja, uh, ik moet toch die doelpunten maken en alles tegen zonder wens om bekend te geven. Voorlopig staat er nog steeds 2-1, we spelen in de 58e minuut en uh, ja, 2-1 op dit moment. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, straks komen we uiteraard weer bij van terug op Duintjesveld. Waar het 2 tegen 1 staat. You That's the way it was so I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars.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 Each other's eyes and what we see is no surprise got a feeling most of treasure and love so deep Ga live over naar Jop van Es. Jap. Ja, waar ondertussen in de, de wedstrijd. Het we tegen HFC. De stand 2-2 is geworden. Oh nee. een fout in de stand van zijn verdediging. En uh, kieper uh, Jorrit Schmid. Die kon niet meer bij de bal komen. Uh, heel simpel doelpunt voor HFC. In ieder geval 2-2. En we spelen in de 65e minuut. En zo snel kan dat allemaal gaan, Albert uh, Jan. Sta je met 2-0 voor en dan is het weer 2-2. Jammer genoeg. We hebben het over S.V. Zandvoort. Hè? Ja, <laughs> tegen, tegen HFC. Dat is leuk. Nou, wie Oef. weet zit het venijn in de staart. Goed, uh, we gaan even door. Uh, we hebben de, wat u nog te goed hebt, is de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1 van Monza in Italië. Die wedstrijd wordt morgen om 2 uur verreden. Allereerst is er weer een drama te melden rond uh, Max Verstappen. De relatie tussen motorleverancier Renault en het team van Toro Rosso... heeft een nieuwe deuk opgelopen. Ondanks een nieuwe motor slaagden de mechaniciëns van het Franse autobedrijf er niet in... deze goed te prepareren voor zowel de derde training in de ochtend... als smiddags voor de kwalificatie. Tijdens de laatste sessie die beslissend is voor de startpositie... kon Verstappen pas enkele seconden voor het einde van de eerste kwalificatiesessie de baan op. Halverwege deze ronde ging het helemaal mis... toen de achterstukken van de wagen los zouden laten... Waardoor de Nederlander niet eens een tijd neer kon zetten in de eerste kwalificatieronde. Omdat vier andere rijders ook gestraft zijn met de terugzetting van 15 tot 25 posities. Start Verstappen morgen toch toch weer even vanaf de 16e startpositie. Nou, dat heeft hij al vaker gedaan en heeft hij toch in de punten weten te rijden. Wie start er dan wel op pol? Nou, een verrassende eerste vier. Allereerst Lewis Hamilton, die start op pol morgen om 2 uur. Gevolgd door Kimi Rijkonen, oh? Ferrari. En op 3 Sebastian Vettel, Ferrari. En op 4 slechts Nico Rosberg, nummer Mercedes. Verder hebben we nog Felipe uh, uh, Massa op uh, plaats 5 en Valerie Bottas op plaats 6. Gaan we kijken naar de collega van, uh, van uh, Max Verstappen. Uh, die start wellicht van de 13e uh, uh, startplek. Wellicht nog even onder voorbehoud, want ook hem hangt er nog een straf boven het hoofd. Dus morgen van Paul Lewis Hamilton, gevolgd door de twee Ferraris... Rijkonen en Vettel. En op de vierde plaats Nico Rosberg. Ja, en als je die auto tot, uh, van Verstappen morgen maar volhoudt, hè? Nou, ja, vast wel. Vast wel. Een beetje lijm doet wonderen, zullen we maar zeggen. Tot zover het tweede uur van Zalvert op zaterdag. Zometeen meteen na het weer van vier uur zijn we er nog één uur lang. Graag tot zo en de laatste is van de Europese.